Romney's banenplan levert Canada de meeste banen op, zegt het Obamakamp. Nederland komt op de derde plaats met 75.000 nieuwe banen. De democraten geven geen toelichting op de ranglijst. In Noorwegen is een ongeluk gebeurd met een minibus met 10 Nederlandse toeristen. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vier van hen zijn inmiddels terug op hun vakantiebestemming, zegt de ANWB. Het is niet bekend hoe de zes in het ziekenhuis eraan toe zijn.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 Het weer nog vannacht nog regenachtig, overdag bewolkt. Vooral in de ochtend nog wat regen, in de middag droger... en in de kustgebieden wat zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Van harte welkom bij het programma. Dit is de nacht van 17 juli. Jeugdige etaleurs mochten in enkele plaatsen van ons land... hun bijdrage leveren aan de Kinderboekenweek. Zij konden geheel naar eigen smaak de etalages inrichten. De vooruitstrevende en vooruitziende boekverkopers... lieten de kinderen in alles vrij, ook in de keuze van de boeken. Ja, en die keuze van boeken die was vroeger op school al heel groot... maar wordt met het oude worden alleen maar groter... En dat is niet voor niks. Uitgeverij Neig en van Dit maar die dit jaar het 175-jarig bestaan. En daarmee is het een van de oudste uitgeverijen in Nederland. Zometeen een gesprek met Vic van der Rijt, die werkt voor de zojuist genoemde uitgeverij. En wat is nou eigenlijk de beste manier om je zelfgeschreven manuscript bij een uitgever te laten komen? We praten vannacht in Dit is de Nacht over boeken. En daarbij uh, is uw hulp vannacht nodig, want ik heb daar een, een aantal mooie vragen over... en daar kunt u over inbellen via 0800-1121. Maar is muziek van Steelers Wheel. Dit is de nacht, hoorde je stak in de Middle with you van Steelers Wheel. Uitgeverij Neigen en van Ditmar vier dit jaar haar 175 jaar bestaan. En daarmee is het een van de oudste uitgeverijen van Nederland. En hoe gaat het eigenlijk met uitgeverijen in Nederland? En vier je nog een feest bij een 175 jaar bestaan? Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink in gesprek met uitgever Vic van der Rijt. Met een heel groot feest in Paradiso...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 En tussendoor ook nog een vestiging in Den Haag hebben gehad. Dus ja. het is een, maar nog steeds een zeer levendige uitgever. Gebombardeerd in de oorlog? Ja, dat was eigenlijk het dieptepunt van de geschiedenis. In 1940 is het prachtige pand op de Wijnhaven in Rotterdam gebombardeerd. Alles is verdwenen, alle archieven zijn toen verloren geraakt. En de directeur Zelstra is omgekomen bij het bombardement.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 Dan komt er een zowel emotioneel als zakelijk gesprek tot stand... over de schoonheid, maar ook hoe je er geld mee verdient. Maar als u denkt dat Thijs wel een aardig woordje kan schrijven... dan kunt u... Thijs knipt heel hard ja. Kan nou, je dat, ja. Thijs? Oh ja. je... Nog oh, niet ja? eerder gepubliceerd in Nee, nou nauwelijks. Ik, nee. ik nou, zie nou, Thijs zelden zo afvertuigd van zichzelf. Dus dit is, dit is wel, hier zit een, een potentieeltje in. Maar wat doet u dan vervolgens? Uh, nou, kijk, dit soort informele contacten zijn voor mij heel belangrijk. Ja, <laughs> ja. Een ik zat hier, uh, weer een de... het <laughs> Ik ben hier niet voor mijn lol. Het <laughs> zou niet de eerste keer zijn dat ik uh, aan spontane ontmoetingen een manuscript overhoud, inderdaad. Maar ja, het is gaat het zo... dan zo dat je op een feestje zit en dan zegt iemand van... nou, ik kan, wat is echt, kom nou, eens langs. Op een feestje hoor je meestal, ik heb een uh, nichtje... die heeft zulke aardige <laughs> okay. gedichtjes geschreven. Dan moet je zo gauw mogelijk weglopen. <laughs> maar uh, het is wel zo, ja, als je op serieuze presentaties bent... en uh, uh, journalistieke bijeenkomsten en dergelijke meer...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 Iemand uit mijn kennissenkring die ik al jaren geleden uh, op school... dan was ik ermee bevriend. Die heeft dus als ik geen enkele connectie tot zijn... u heb, dan heb ik echt vette pech. Het moet allemaal wel via vier via. Ja, via. eigenlijk werd Een dat. Je heel hem wel ontmoet ja. tijdens de radio-uitzending. Ja, nee, ja, ik, ik, ik dat zit Dat kan goed. helpen. Ik zit goed, ja. maar ik weet alleen wat is, ik... wat is de lol voor u? Wanneer zet u echt te genieten? Eigenlijk op het moment dat je iets binnenkrijgt... en je leest het eerste bladzijde en je denkt ja. En, en heb je dat vaak? Nou, ik had van de week weer... Er is een schrijfster, Fleur van der Laan, heet ze. Ze is nog heel onbekend. Ze heeft twee kleine novelles geschreven ja. over haar leven. Uh, aan boord van een machineschip. En, en, en ze, zit, ze is dus de baas van de machinekamer. Een vrouw alleen aan boord. In middel van Russen internationale bemanningen. Echt, echt een wijf. Maar heeft zij <laughs> niet alles wat geschreven? Want ja, ja maar ze heeft al twee, keer, ook ze ook heeft twee kleine novelles geschreven. Oké. Okay. Ja, sterker nog. En ze ik is heb nu, haar wel eens in uitzending gehad. Ja, ja. En ze is nu...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 Heel eenvoudige titel. En ze is meteen hartstikke enthousiast. Nou, dat zijn de mooie momenten in mijn leven. En ik zie nu al voor me hoe in het volgend voorjaar dat boek gaat verschijnen. En ik hoop dat ze hier mag komen. Hoe, hoe houdt u... Dat regelt u ook meteen tijdens het netwerken. Ja, dat... Als het even kan. <laughs> ja. Ze staat op ons lijstje. Hoe, hoe houdt u als uitgever het hoofd boven water? In, in, in de tijd van e-boeken en ontlezing en ja, crisis. Nou, dat mensen geen zin hebben een om een boek te kopen. Een e books kopen. wegwerken dat is eigenlijk meer een technisch middel.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 op de computer. Ja. En dat leest heel naar. Nee, maar goed, u, u, u houdt hier geen pleidooi. Dus voor het e-boek... Nee, helemaal te... niet. Maar nee. wel een pleidooi aan u... om die boeken op tijd naar ons op te sturen. Ja, misschien Als, uh... moeten we de onderwerpen ietsje eerder bedenken... zodat oh, we niet kunnen op de dag nemen. zelf, ja, zelf ja, nog <laughs> boeken... En we hebben het nu over het prachtige jubileumboek, en dat is al een week of zes uit. Hoor. Okay, ja, dus uh, ja, dat we, had kunnen had we lezen? bij de post uh, tijd kunnen zijn. Maar kunt u wel zeggen... het is natuurlijk 175 jaar, dat is nogal wat. U heeft vast wel iets moeten veranderen... in uw noem maar businessmodel de laatste jaren...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 En ze u bent een positief mens. Perfect. Dat moet ik wel blijven, ja. Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven... in gesprek met Vic van der Rijt, uitgever voor Uitgeverij Neig en Van Ditmar. Ja, en de komende twee uur gaat het dus over boeken in Dit is de Nacht. En uh, u zult er vast al veel gelezen hebben in uw leven. Maar uh, ja, welk boek ligt er op dit moment op je nachtkastje? En daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, wat voor boek is dat? En waarom ligt dat boek nu op je nachtkastje? En kunt u er een beetje doorheen komen? Of zegt u van, nou, het kost me heel veel moeite. Het is een, het is een pittig boek, het is een boek of misschien een heel mooi humoristisch boek. Ik ben heel erg benieuwd, welk boek ligt er nu op uw nachtkastje? Belt u door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Mooie piano klanken hier in Dit is de Nacht van Agnes Obel. Je hoorde zojuist Just So. We praten vannacht over uh, boeken. En dat uh, heeft te maken, alles te maken met uitgeverij Neig en van maar die uh, dit jaar 175 jaar bestaat. En uh, ja, de vraag is, welk boek ligt er nu op jouw nachtkastje? Een telefoon heb ik uh, Henk. Goeienacht. Goeienacht. En bij jou ligt er een boek op, uh, Henk, wat je al een keer gelezen hebt. En je bent er dus nu nog een keer in bezig. Ik, ben, ik moet er nog aan beginnen. Ik, uh, ik heb het dus uit de uh, kast gehaald weer. En uh, niet zozeer letterlijk op mijn uh, nachtkastje gelet. Dat doe ik misschien nog. En dat is het boek van willem Frederik Hermans onder professoren. Dat heb ik ooit eens gelezen in de jaren 70. En uh, dat is een afrekening van hem met het uh, universiteitswereldje hier, hier in de stad Groningen. En dat vond ik destijds schitterend geschreven. Ik heb ook zeker ook moeten lachen, zo hier en daar. En dat heb ik ze uit de kast gehaald. En, en op wat voor manier, uh, hoe, kan je dat, hoe, hoe is het mooi geschreven? Kan je dat uitleggen, hoe dat boek nee, mooi dat geschreven dat kan ik niet. Dat is het natuurlijk huis. Ik kan niet onder woorden brengen waarom ik juist Willem Frederik Hermans zo'n goede schrijver vind. En het is ook nog maar de vraag of ik degene ben die dat kan beoordelen. Want ik ben niet een aangesproken lezer. Ik ben altijd heel jaloers op mensen die zeggen dat ze in één uh, middag een heel boek uitlezen. En dat ontmoedigt mij dan wel eens een beetje. Dan denk ik, nou bij Hermans bijvoorbeeld, heb ik heel vaak, ik heb hier ook veel meer nog in de boekenkast staan, dat ik bepaalde zinnen, die vind ik zo goed, dat ik ze wel drie, drie keer lees. Ja, en, maar hoe ben je er dan bij gekomen om dit boek onder professoren ooit aan te kopen? Wat heeft jou toen aangezet waarvan je dacht, hé, hey, ik ga hem nu kopen? Ik heb hem niet aange, ik heb het cadeau gekregen. En ik ben er toen met een verhuizing kwijtgeraakt. En toen heb ik later van iemand anders weer opnieuw cadeau gekregen. En ik heb het, dat heb ik nog nooit gelezen. En dat heb ik nou eens net uh, gepakt. En dacht ik, ik lees het nog eens helemaal weer opnieuw. Over hoe dat toen was. En hoe dat toen geschreven is al lang overleden. Wat een Frederik helemaal. Het eerste boek wat ik van hem gelezen had, uh, dat was Nooit meer slapen. Dat, uh, dat, is, een, dat is een heel ander onderwerp. Maar het boek waar we het nu over, over hebben, Onder Professoren... dat is al een, een boek wat destijds ja, toch wel uh, opzienbarend was. Kan ik dat zo zeggen? Je kunt wel zeggen dat het opzienbarend was. Want Willem Frederik Amels is hier toen uit de stad Groningen weggegaan... heeft Nederland verlaten. Hij is toen naar Parijs gegaan. Van Parijs later naar Brussel, als ik het goed gaan, onthouden heb. Hij was niet populair. Hij was lector. En uh, ja, het was een beetje de tijd van de studentenopstanden en de inspraak. En dat het niet geleid heeft, maar... Uh, ja, het hele universitaire wereldje is toch natuurlijk een beetje een entheeld wereldje. En uh, ik vind dat goed beschreven. Ja, en, en wat, wat is de reden dat deze uh, professor beschuldigd werd in het boek? Beschuldigd? Ja, het schijnt dat hij ervan beschuldigd is. Dat hij er een beetje de kantjes van zou aflopen. Willem Frederik Hamels, daar zijn op een gegeven moment zelfs uh, vragen over de Tweede Kamer... door een ja, CDA-politicus. De CDA bestond toen nog niet was toen nog de ARP, of hij inderdaad niet de kantjes eraf liep en of hij niet, of niet te veel bezig was met het schrijven van boeken in plaats van het uh, geven van colleges en het afnemen van tentamens en examens. Dat zijn nogal uitspraken, of niet Henk? Wat zeg je? Dat zijn nogal uitspraken. Nou, was geen uitspraak, maar weer uh, een, een vraag van een politicus. En daar heeft hij zich bijzonder gegriefd door gevoeld. En uh, dat is nooit rechtgezet eigenlijk. Ja, door hemzelf, maar niet door de politicus in kwestie. Nee. Er werd verder geen aandacht aan besteed. Hij heeft het zelf heel erg opgeblazen. Het was geen makkelijke man. Als ik, als ik het, de mensen uit het wereldje moet geloven. En dat is dus ook de reden dat hij uiteindelijk dus uh, vertrok? Dat heeft hij zo gezegd. Ja, dat hij daarom weg is gegaan hier uit Nederland. En uit, uit de stad Groningen. Maar het heeft met hem als schrijven al niet zoveel te maken. Ik vind gewoon dat hij heel erg goed schrijft. Heel nee. exact. Het klopt, als, je, als ik WF Hermans lees, nou, een heel banaal voorbeeld. Het staat geloof ik in Malle Hugo, dat hij, uh, Hoest heet dat verhaal. Dan beschrijft hij bijvoorbeeld een Jaguar E-Type, dat is een sportwagen mm -hmm. Mm -hmm. uit de jaren 50. Dat klopt precies, als je dat leest. Als je onder, onder professoren leest, daar kan ik me nog herinneren die, uh, hoe je de sociëteit van Vindicat, van het Groningen Studentenekort, inloopt. Dat klopt exact, ik ben een paar keer geweest. De, bij hem klopt altijd alles precies en het is ook, ik vind het ook heel mooi. Ja, ik kan er niks op aanmerken. Ja, en, en, en dat voorbeeld wat je dus geeft over die, die, die luxe sportauto, ook volgens het beeld wat je van hebt, is het zo helemaal geschreven dat je die, die auto dus voor je ziet. Dat is dus eigenlijk het knappe ervan. Ja, je ziet die auto voor je en je denkt, uh, ja, zo is het en, en, en het klopt. En uh, je, je, ik, ik ben zelf nogal een perfectionist, dat moet ik erbij vertellen. Bij dwangmatig af, af en toe. Dus als, mij, als iets niet klopt, dan herger ik me eraan. Ja, ja. En, en dan, dan leidt mij dat af. En als iets, precies, uh, uh, als iets precies klopt, dan denk ik, oh, is dat goed geschreven? En dan zaagt mij dat er, als het ware het boek in. Precies, want dat maar is ook ik doe belangrijk voor jou. Ik, ik kan er wel eens andere luisteraars, en doe jullie programma al voor, ik doe vrij lang over een boek. En dan denk ik, ja klopt dat eigenlijk wel met mij. Maar heeft dat dan ook niet, heeft dat ook niet met het onderwerp dan te maken, met het onderwerp van het boek, dat het soms gewoon, ja, je moet het per hoofdstuk eventjes tot, tot je, tot je uh, laten, ja, laten bezinken, zeg maar? Ja, ik neem daar de tijd voor. Zoals ik ook, ook de tijd neem voor de televisie, voor een hele go goede do documentaire. En dan doe ik dat helemaal niet hoe of ik het er nou mee eens ben of niet, et cetera. Ik kun zeggen, neem je dan de tijd om daar ja, om daar echt eens even voor te gaan zitten? En dat doe ik met een boek ook. Ik, ik ben dus niet iemand die dat even in de middag even diagonaal doorkijkt. En dan denkt dat, dat ik het gelezen heb. Vandaar dat ik het nu ook eens opnieuw ga lezen. Na 35 jaar. Ja, precies. En is het dan ook vooral dat je... Uh, waar, waar heb je dan weer... Wat, wat wil je dan graag weer weten? Wil je dan weer het verhaal ingezogen worden? Dat je dus die beelden weer voor je ziet? Dat je die nauwkeurigheid van het boek weer, weer, weer, weer tegenkomt? Want het verhaal ja, tot, ken je eigenlijk. Tot, tot, tot mijn schande moet ik zeggen dat het natuurlijk ook een beetje sentiment is. Van hoe was dat toen ook alweer? Dat wil ik nog wel eens weer opnieuw lezen. Maar ik, ik wil ook weer genieten van die, van die mooie teksten. Ja. En uh, van het verhaal en, en, en, en van hoe knap dat bedacht is eigenlijk. Een hoogleraar die eigenlijk min of meer per ongeluk een Nobelprijs wint. <lacht> hoe verzee je het, denk ik dan. Maar uh, ja, ik vind het, ja ik vind ja. W.F. Hermans, het boek onder professoren, dat ligt dus, uh, of dat gaat richting jouw nachtkastje, laat ik het zo zeggen. En dat ga je dus binnenkort weer lezen. Ja, en ik neem daar heel rustig de tijd voor. Ja. En nogmaals, als ik een zin heel mooi vind, dan lees ik hem een paar keer. Ik probeer hem ook te onthouden, maar dat lukt natuurlijk niet. Ik vind het mooi om te horen, Henk. Ik wil je bedanken voor het aftrappen van, van, dit, van, van jouw eerste bijdrage... over welk boek er op jouw nachtkastje ligt. Ja, Ik ben benieuwd dat er nog meer voorbij komt. Ik ook. Ga, ga lekker luisteren. nacht nog. Welk boek ligt er nu op dit moment op jouw nachtkastje? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van de studio. Gratis telefoonnummer, daarmee heeft u dan direct contact met de studio. En kunt u doorgeven welk boek er op dit moment op uw nachtkastje ligt. En wat is de reden, hoe is dat boek daar gekomen? Heeft u het cadeau gekregen of uh, heeft u het echt uh, zelf gekocht? Bent u naar de winkel gegaan en dacht u, dit boek wil ik nu lezen. Misschien voor de vakantie die eraan zit te komen. 0800-1121. Liz. Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turnus my heart Something he can't see My baby don't care Who knows? My baby is chaos Something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong With baby My baby just can't Baby Just Cares For Me van Nina Siboon, 1959. En dit is de nacht op Radio 1. Goed dat u luistert. Uh, we hebben het vannacht over uh, boeken. Welk boek ligt er op dit moment op uw uh, nachtkastje? Aan de telefoon heb ik uh, Harm Visser. Goeienacht. Hallo. Bij jou uh, ligt er een... Uh, ja, een... ik heb het niet echt op mijn nachtkastje. Maar ik zou het er wel op hebben moeten... Uh, het zou erop moeten liggen. En de, de, de, de Gerrit Kommerij, hè... Is... Kort geleden overleden. Ja. Yeah, yeah. En uh, er is een documentaire, Gelukkige Schietzo. Die is ook uitgezonden. Maar er is ook een, hij heeft ook een bundel uh, geschreven. Die heet Een Gelukkige Schietzo. En dat is echt een van de mooiste boeken die ik kan lezen. Want wat, wat is er zo mooi in dat boek? Gelukkige Schietzo. Ja, kijk, die, de, de onderwerpen. De ongelofelijke schoonheid van taal. En als het even gaat over e-books... dat red je nooit. Zo'n boekje moet je in je hand hebben. Ja, je moet het papier voelen. Je moet het kunnen, ja. kunnen omslaan. Je moet weer terug kunnen. Maar je moet, je moet het even kunnen wegleggen. De, de, de, de vorige meneer, die vond ik het, het ook heel goed zeggen. Soms... Uh, het, uh, leg je het weg... en dan moet je het de volgende dag nog even een keer lezen. Het is zo mooi geformuleerd. En een, een tweede dingetje wat ik altijd heb bij Gert Kommerij... is de relatie met uh, Arthur Schopenhauer, de filosoof. Uh, en ik heb ook wel eens gehoord... Ja, niet van hem persoonlijk natuurlijk. Maar van anderen dat hij uh, uh, daar een relatie mee had. De, de, Arte Schopenhauer schrijft ook zo vreselijk mooi. En verneinig. Hetzelfde wat Gerhard Kommer had. Dat vernein wat er in zijn stukjes kon zitten. Mm -hmm. En wat ik het laatste... Uh, uh, na zijn dood hoorde poëzie en muziek en dat was ook Arthur Schopenhauer poëzie en muziek met, met beeldende kunst als Schopenhauer niks maar goed er is een relatie tussen die twee in schoonheid in, in, in ja, nou ja, ja. Want, want, want die filosoof, daar heb je dus later wat van gelezen. En toen dacht je opeens van, hé, hey, dit, dit lijkt... Nee, niet, nee, het is een beetje gelijktijdig. Okay. Als, je, als je bijvoorbeeld van Schopenhauer leest, de wereld een hel. Dan... En je leest een gelukkige zo van, van, van Gerrit Combray ja. Dan heb je iets van, hé... Hey, dit, dit... Hier, hier raak en kan je dat uitleggen? Want je vertelde dat al ja, in het boek geschiet, zo zouden zitten hele mooie onderwerpen in. En kan, kan je er eens wat uit noemen? Want ik ken het boek dus niet. En vertel eens eventjes gewoon aan de mensen ook die het niet kennen. Wat zijn dat dan voor onderwerpen wat je zo mooi vindt? Nou ja, het, het, het, het, het gaat over alles en niks. Het, het, is, het is ook een onzinboek. Er staat een stukje in... Uh, uh, dat gaat over uh, een, een, een, ja, ik kijken of ik kan uitleggen hoor. Dan uh, uh, beschrijft hij een stukje uit de natuur. Maar op zo en uiteindelijk komt hij uit op een journalist die dat dan heeft opgeschreven. Ja, kijk, de, de woorden schieten te kort. En, en is het dan, eh, door, door... ik zou op zijn minst het boek uit de boekenkast moeten halen, mm -hmm. wat even niet meer lukt. lig in bed. Maar, eh... maar is het dan vooral voor jou, Harm, de, de fascinatie dat zo'n schrijver bepaalde woorden kan gebruiken, dat je dan denkt als je dat gelezen hebt van hoe krijgt hij het voor elkaar om dit ja. met elkaar te combineren? Precies, dat is het. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat je, je... Zo ongelofelijk. Kijk, zei een, een beetje een... een, een minpunt was... voor sommigen... bij Gerrit Komrij... Dat, die, dat het een mooi schrijver was. Mooi schrijverij. Ja, ik heb daar nooit last van gehad. Hij schrijft gewoon... ongelooflijk mooi. Mm -hmm. En... Martin Schopenhauer, de filosoof, doet dat ook. Ja, meer kun je er ook niet, eigenlijk niet over zeggen. Nee, nou, dan ben ik, ben ik tot slot nog benieuwd, Harm. Um, ja? dit boek is, is het ook de, de reden dat, dat Gerrit Komrij is overleden, dat je dacht van... hé, hey, dat boekje, ik moet het toch weer eventjes pakken en even ja, tot me nemen... en eens, eens kijken wat heeft hij oh, nou ik, geschreven ik, ik, ik, La, laat, ik een voor, laat ik een klein voorbeeldje geven uit het, het, het Helse Moeras, heet dat, geloof ik. Ja. En dan, uh, uh, daar staan ook stukken in over de politiek. En uh, dan haalt hij verschrikkelijk uit naar Ina Brouwer, geloof ik. Van was toen in de tijd van de CPN. Of, of, of, of, en is een van die Linkse partijen. Hij begint eerst heel normaal. nou ja, Hij gaat het over die partij hebben. En ineens komt Ida Brouwer tevoorschijn in het verhaal. Mm -hmm. En die fileert die. Alle handige bladzijden. En ineens houdt het op, maar nu terzijde. En dan gaat hij weer verder met het... Ver... En dan gaat hij weer gewoon door waar, waar ja. hij was gebleven. Even een, een tussenstukje, ja, ja. En dan heeft hij allemaal het bladzij Ida Brouwen gefileerd. Ja. En heeft, uh, Oh nee, maar dit terzijde. Ja, gewoon dat... dat ja, precies, hoe hij dat dan afsluit. Dat, dat, dat spreekt jou aan. Ja, uh, ja. ongelooflijk mooi. Ik wil je bedanken, Harm, voor het, uh, voor het doorgeven van een boek wat jou uh, nou ja, raakt. En uh, wat, je, wat je mooi vindt hoe het geschreven is. Ja. Ik wens nou, je... ja, dat was... Ja, ik, ja. Wens je, ik wens je ah. nog een goede nacht en uh, blijf lekker luisteren. Oké, okay, dat ga ik zeker doen. Dag Arm. Dag. Ik ga er door naar uh, Hugo, goede nacht. Hugo? Ik hoor uh, op de achtergrond een radio aanstaan. Ik hoor daar niet mezelf uitkomen, ik hoor wat, uh, wat, uh, wat bijzondere geluiden. Hugo, ben je daar? Helaas, nee, Hugo, de gaat uitzetten, waarschijnlijk met een vertraging. Uh, dan ga ik uh, aan u vragen. Hè, welk boek ligt er nu op uw uh, nachtkastje? En misschien bent u zo meteen in de uitzending via 0800 1121. Dat is 0800 1121. Welk boek ligt er op dit moment op uw nachtkastje?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 Doug Fraser in Dit is de Nacht met Jack Kerouac. En ja, die, die naam komt u vast bekend voor. Op dit moment is zijn boek ook verfilmd, het boek On the Road. Ik heb het boek ook liggen, om, nou ja, omdat hij nog gelezen moet worden. Ik ga eind van het jaar een reis maken naar Amerika. En ja, Jack Kerouac, On the Road. Ik heb van mensen om me gehoord. Ja, dat, dat boek moet je een keer lezen. Het boek gaat dus over de reizen die deze Amerikaanse schrijver maakte. En Kerouac die wilde tijdens zijn reizen het leven van de Amerikaanse reiziger vastleggen. En zijn boek On the Road komt ze dus in 1957. En dat is daar het, het beste voorbeeld van. Hij schreef dit boek in minder dan drie weken op een enorme rol papier van meer dan 40 meter lang. Ja, En als je naar Amerika gaat, dan schijnt dus dat je dat boek gelezen moet hebben. Omdat dat, ja, het, het illustreert, zeg maar, hè, dat je daar gaat reizen. De mensen die je tegenkomt, verhalen, herinneringen, alles wat je op kan doen. Jack Carewreck dus van Brook Fraser in Dit is zijn Nacht. We praten vannacht over boeken. En de vraag is, welk boek ligt er op dit moment op je nachtkastje? Aan de telefoon heb ik Hugo, goeienacht. Hoi, Hugo. En bij jou ligt een boek op je nachtkastje van Gerard Reven. Al, altijd al, sinds, uh, sinds de, nou wat zal het zijn, derde klas middelbare school of zo. En waarom is dat boek daar altijd blijven liggen? Uh, te, uh, dat is zo'n intrigerend boek geweest, de eerste keer dat ik het las, uh, de avonden. En uh, uh, dat, dat gaat over niets. Eh, als je, de, de, ik weet niet of je het kent. Ik, ik ken het niet. Nee. Ja, het, dy, dat moet je dus lezen. Uh, als ik wat mag zeggen. Dat raad ik meer aan dan On the Road van Jack Kerouac. Ja? Ja. Het is een, het is een, het is een boek dat, dat, dat beschrijft een aantal dagen uit het leven van iemand... die in een bepaalde tijd van de... zeg maar, die, die zo'n paar jaar na de Tweede Wereldoorlog leeft. Een jongen in een gezin. En, en dat gaat eigenlijk nergens over. Hij beschrijft alleen maar wat er gebeurt. Wat er gebeurt in die dagen. De juiste dagen rondom kerst en nieuwjaar... En er komt een oneindige treurigheid uit naar voren. Maar tegelijkertijd ook gelatenheid en humor. Het is zo'n vreemdsoortig boek. En het is nooit goed om van een boek te zeggen. Het gaat nergens over. Nee, inderdaad. Dat verbaast me erover. Dat je daarom juist ook zo bijzonder vindt. Ja, dat is het raadselachtige van dat boek. En dat blijft me dus altijd intrigeren door de manier waarop het geschreven is. Want ik vind het heerlijk om die andere mensen die voor mij waren... te horen praten over de boeken waar ze van houden. Uh, uh, hoe, hoe ze kunnen genieten van taal. En dat geldt natuurlijk met name ook voor, voor, uh, voor uh, uh, uh, Willem-Frederik Hermans. Mm -hmm. is, is, is het voor jou dan zo dat je dit boek, De Avond van Gerard Reven... dat je je kan identificeren met een bepaalde persoon uit het verhaal? Nou, ik denk dat dat er wel degelijk mee te maken heeft. Ik denk wel zeker dat dat, uh, dat, dat voor een deel uh, een rol speelt. Uh, het, het, het is het herkennen van bepaalde elementen, van bepaalde signalen. Mijn ouders waren er ook niet blij mee dat ik dat boek zo goed vond. Want die zeiden, dat is een trieste figuur met een afschuwelijke gezin. Met, met een paar uh, walgelijke ouders die problemen met elkaar hebben. Uh, wat, wat, wat zie je daar dan in dat je mooi vindt? En wat zei het, eh, Want dat zijn wij toch niet? Nee, dat zijn jullie niet. Maar uh, er komt, een, er komt een, een bepaalde geur uit dat boek. Er komt een, er komt een, een gevoel uit dat boek. Uh, ja, daar, daar, ja, als je dat, als je dat voelt, dan, dan, ga je er, dan dompel je er totaal in onder. Totaal. Ja, maar je, je vertelt net hè, over, over ouders die niet goed met elkaar omgaan. Was dat dan bij jou het geval? Dat, dat, je zoiets... nee, dat viel wel mee in die tijd. Dat viel ontzettend mee. En daarom vonden ze het ook zo raar. Uh, vonden ze het ook zo erg dat ik dit boek dan goed vond. Uh, zij gingen ook naar zichzelf kijken. Er zit, uh, het, het is geschreven zo rond 1947. En daar zit het begin van het grote generatieconflict. Uh, van een jongen. Uh, die, die, die opgroeit. Uh, uh, in die eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. met ouders. die duidelijk uh, van een, een totaal andere generatie zijn. Dus het generatieconflict. nou, dat. Dat, dat, dat giert daar helemaal uit. En dat heb jij op dat moment ook uh, later... een beetje ervaren zo met je ouders? generatieconflict. Ja, inderdaad. Yeah. Dat wel. Dus Dat dus duidelijk wel. Uh, uh, uh, uh, hoewel ik denk dat dat altijd bijna zo is. Uh, en, en, uh, wat je ook doet. En op wat voor manier uitzicht dat dan? Dat generatieconflict? Waar zit dat hem vooral in? Bij jou? Uh, het feit dat er, dat, dat er geen aansluiting te vinden is... tussen datgene wat jou... Uh, primair aanspreekt... en... en uh, uh, fascineert. En waarvan zij niet begrijpen. waarom, waarom dat dat nou net moet zijn. Mm -hmm. Nou, kom ik natuurlijk uit een fantastische tijd. wat dat betreft. Uh, ik ben een kind van de jaren zestig. qua ik, ik opgroeien. Mm -hmm. Ja, daar, daar is het generatieconflict. natuurlijk tot, tot, tot, tot gigantische hoogte op, uh, opgestoond. Ja. Is, is het dan zo, als je dat boek dan weer leest. dat, dat het. Iedere keer een soort een bevestiging geeft van ja, het is zo. Ik heb ook een generatie conflict gekend en dat zie je nee. terug in het boek. Nee, nee, dat is zeker niet zo. Um, uh, ik lees, ik pak dat boek en ik sla het open waar het maar openvalt en kan dan onmiddellijk genieten in, uh, in, in precies dat stukje waar ik in terecht kom. Of op andere momenten zoek ik bepaalde stukjes op omdat ik ze zo mooi vind, omdat ik ze zo heerlijk geschreven vind, omdat ik daar, ja, omdat ik daar in, in ja, daar daar gelijk in weg, ja. eerlijk. Het heeft dus inmiddels niets meer te maken met datgene wat het in eerste instantie voor mij betekend heeft. Mm -hmm. uh, het, is, het is het vertrouwen. Ik heb datzelfde bijvoorbeeld ook met een boek als uh, uh, Catch 22 van Joseph Heller. Daar kan je ook helemaal in weggaan en helemaal. Ja, daar even... kan ik totaal in weggaan en ja. daar kan ik ook. En dat is een heel dik boek en dat kan ik openslaan waar ik wil en dan weet ik ook al wat er gaat gebeuren en dan kan ik genieten van het feit dat dat ook gebeurt. En, en hoe er gespeeld wordt met, met, uh, met de taal, hoe er gespeeld wordt met, uh, met personages... en hoe, hoe dingen geconstrueerd zijn zonder dat ze geconstrueerd voelen. Ze zijn, het, het loopt als water, gewoon. Het loopt als water. Hm. En dat is zo mooi en zo heerlijk. Dat, dat is zo'n heerlijk wegzakken in, in iets wat mooi is... Dat je, nou, eventjes, is, dat je eventjes vergeet. Belangrijk. Ja, dat je even vergeet waar je bent. Maar kan, kan je dan. Een, een, een, wat heb je nou bijvoorbeeld recent even, even gelezen uit het boek? Sla je hem dan gewoon open en denk je. hé, hey, wat is ja. dit? Ik ga even kijken. Wat, wat, wat staat hier? Nee, nee, nee. Nee. Want ik, ik, ik ken het boek eigenlijk. Weet je, dat had ik op de middelbare school zelfs al. Dat ik samen met mijn Nederlandse leraar, uh, mijn, dus mijn leraar Nederlands bedoel ik. Uh, dat wij gezamenlijk uh, de avonden uit ons hoofd. Uh, de hele, hele stukken op konden zeggen. Uit ons hoofd. Mm -hmm. Dat kenden wij uit ons hoofd. En dan keken we elkaar aan en dan begrepen we elkaar. Want het, en die de... was wel wat ouder dan ik. Ja, ja. Maar die snapte wat ik mooi vond en ik begreep. Daarmee had je dan ook direct contact. Ja, je had een klik, ja. Ja, mooi. dat werkte onmiddellijk. Ja. Ik had dat dus ook. Weet je, dat, misschien is dat een aardige vergelijking. Ik vind uh, eigenlijk dat, dat willem Frederik Hermans de mooiste schrijver is. Uh, nou, De Avonden is mijn lievelingsboek en zal het altijd blijven. Uh, en dat is van leven. Ik heb in Groningen gestudeerd en ik heb daar te maken gehad met, uh, met willem Frederik Hermans. De meneer die net vertelde over uh, hoe, hoe, hoe gelukkig hij is met, uh, met onder professoren. Nou, die begrijp ik helemaal. Maar dat is één gemeen, smerig, vuil rotboek als je het bekijkt vanuit... Hoe en waarom Willem-Frederik Hermans dat geschreven heeft? Mm -hmm. Daar is heel veel over geschreven en gepraat. Of dat niet een sleutelroman is waarin je de mensen kon herkennen... die hem probeerden ten val te brengen daar aan de Universiteit van Groningen. Mm -hmm. En hij rekende met de een na de ander af en hij zette ze weg als oud-vuil. Dat was een heel gemeen boek, ja. maar zo vilijns prachtig mooi geschreven... dat de literaire waarde groter is dan de sleutelromanwaarde. Ja. Nou, dat zijn nou dingen waar je van kan genieten op het moment dat je je daarin verdiept en dat je dat herkent en dat je dat voelt en dat je dat, uh, dat, je dat naar binnen kan laten. Uh, ja. En, uh, en, en dan, dan, dan kan het dus eigenlijk over ieder onderwerp gaan? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk ja. is dat zo. En dat is, ja. daar is de avond dus het allermooiste voorbeeld. Uh, bekend is dat er, dat er door, de, door de literatuurcritici direct na het verschijnen van dat boek gezegd werd, waar gaat dit over? Wat is de boodschap van dit boek? Het gaat nergens over. Hij beschrijft een aantal, een aantal dagen uit het leven. Dat zijn er ook niet meer dan negen. Maar het begint ook op een manier... Eh, op een dag wordt de held van dit verhaal wakker. En hij noemt dat ook de held van dit verhaal. En dat, dat maakt het eigenlijk een kinderboek. Een jongensboek. Eh, oh, het is dus een, een, een verhaal met een held. Eh, het, het, dat komt nergens meer terug. Maar... Dat soort signalen, als je, dat, als, je dat, als, da, als je daar gevoelig voor bent, dan, dan eh, begin je al eh, te sidderen op het moment dat je het dan ziet. Mm -hmm. ja. Mooi om te horen. Want je ja. kent het boek niet. Maar, en, dat, en je moet het kennen, uh, vind ik. Maar ik denk wel dat je de laatste zinnen uit het boek kent. Ik, uh, ik ga te, het, ik... is, ja. het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Dat zijn de laatste zinnen van het boek. En... Dat is al zo vaak ook voorgekomen in, in, in wat voor televisieuitzendingen of weet ik veel wat ook. Dat zijn woorden, die hebben een totaal eigen lading en waarde gekregen. Ik wil je bedanken Hugo voor dit mooie pleidooi voor het boek De Avonden van Gerard Reven. Ik vind het leuk dat ik het heb kunnen zeggen en ik ben blij dat ik de kans heb gekregen. Sorry dat mijn radio verkeerd aanvalt. Geen enkel, geen enkel probleem. nacht en blijf lekker luisteren. Oké, okay, dankjewel. Ik ga naar mevrouw Bremer. Goede nacht. Ja, nacht. Een... Ja, ik heb uh, geluisterd met spanning. Fantastisch. Zoals uh, deze meneer ook over dat boek. Uh, ja, toch onder professor, dat, uh, kon, daar kon het niet doorkomen. Maar wat uh, de herinneringen van een engel bewaarde. Nou, dat, dat, daar ben ik in begonnen. En ik heb het in één weekend uitgelezen. Het is best een dik boek, maar. Uh, en het, het uh, we over... praten hier ook over een boek van W.F. Hermans, hè? Ja, ook ja. van Hermans, ja. ja. En het gaat eigenlijk over uh, zijn eerste... Hij zit in een auto en hij gaat zijn vriendin wegbrengen... omdat uh, zij uit Duitsland gevlucht is. Het is een Joodse vrouw. En hij neemt ontzettend uh, moeilijk afscheid van haar. Hij brengt haar op een schip en, uh, omdat ze wil vluchten naar Engeland... En eigenlijk voelt hij zich terecht gewezen dat ze waarom ze niet bij hem blijft. Maar zij voelt aan wat er gaat gebeuren. En uh, het gaat eigenlijk over één dag voor de oorlog. Voordat de Duitsers binnenvallen. En uh, de tijd dat... Uh, in de, ik, heb nou, ik was twaalf toen de oorlog begon. En uh, zeventien toen het eindigde. Maar als je dit leest... Dan weet je pas, ja, wat er gebeurde. Uh, hij is officier van justitie en hij begaat dan een uh, eigenlijk door domheid, doordat hij ergens een, een weg in rijdt waar hij niet mag rijden, en dan een kind aanrijdt en hij stapt uit en. Hij ziet dat het uh, kindje niet meer leeft. Ze heeft wel een brief in de handen. En ja, hij neemt die brief mee. En hij laat het kindje liggen. Omdat hij zo ontzettend geschokt is wat hij heeft gedaan. En eigenlijk gaat het daar het hele boek over. Uh, terwijl hij eigenlijk officier van justitie is. Ja. En dan zoiets. Uh. Maar, doordat de oorlog uitbreekt... Gelijk op het moment dat hij uh, uh, eigenlijk weer arriveert thuis. En hij, hij heeft iets, natuurlijk iets gedaan wat afschuwelijk is. En eigenlijk wordt het beschreven door de engelbewaarder van hem. <laughs> Daarom heet het herinneringen van de ja. engelbewaarder. En die engelbewaarder, ja. wie, wie is dat ja. dan in dat boek? Hoe wordt dat dan uh... Ja, het is, het is, het is ongelooflijk spannend eigenlijk. Is, is, is de Engelbewaarder ja. een persoon of, of, of is dat een, een. ja hoe moet ik dat voor me stellen? Ja, uh, het gaat eigenlijk. Uh, die die Engelbewaarder schrijft zijn boek eigenlijk <laughs> via hem. Het is. Uh, wat, hij, wat hij gedaan heeft is natuurlijk afschuwelijk. Hij, uh, hij heeft eigenlijk. Uh, een, hij is een weg ingeslagen waar hij niet mocht rijden. Klein weggetje. En dat meisje blijkt dus later een Joods meisje te zijn. En uh, hij heeft dan een rechtszitting... waarbij hij uh, uh, iemand eigenlijk als het ware vrij spreekt... terwijl het iemand is die Hitler heeft, uh, uh, uh, over Hitler heeft geschreven. Mm -hmm. En uh, hij... En eigenlijk is hij dan ba later bang dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet zo best als hij iemand uh, vrij spreekt die Hitler heeft uh, beschuldigd van alles en nog wat. maar ja, het is, het is, als je daaraan begint, dan kun je er niet meer mee ophouden. Nee. En u heeft het dus in de weekend uitgelezen. En is het dan ook vooral, u zegt net, u heeft zelf ook de oorlog meegemaakt op jonge leeftijd. Ja, ja, daarom. Ja. Maar is het dan ook juist daarom dat u denkt, van als je dit boek leest, ja, het is ook heel ja, erg dan geweest. dan weet en... je hoe dit, dan weet je ook hoe de toestand was van de rechtspraak hm. in Nederland, eigenlijk, een hele goede rechtspraak. Hij, hij was eigenlijk ook een hele goede uh, uh, gerechtsdienaar. Nou, zeg maar. Uh, min, uh, hij was. Uh, ja, hoe heet het? Uh, van justitie, hè? Mm -hmm. uh, nou, ja, ik kan er eigenlijk niet, niet verder veel over zeggen. Maar als je dat zou gaan lezen. dan weet je wat er hier gebeurd is in die vijf dagen. En dan weet je ook de, ja, de positie van een uh, van Jood, van Joodse vluchteling. Nee. Het is, uh, ja. Ja, ik kan niet anders zeggen dan. lees dit boek een keer. Ik wou het ook aan mijn kinderen geven en zeggen: van. ja, die andere boeken van Hermans vind ik inderdaad zoals die onder professoren. Nou, nee hoor. Nee, maar dit is gewoon een document waarvan u zegt: dit moeten jongeren ja. lezen om te begrijpen dat, dat zijn, uh, hoe, Ja. ja. Oeh. Ja, ja, ja. Alsjeblieft. Ja. En dat is dus herinneringen van een engelbewaarder van WF Hermans. Ja, fantastisch. Ja. Zo spannend. Ik wil u bedanken voor uw, ja. voor uw verhaal. En ja, het, het zegt al genoeg, u heeft het in de weekend uitgelezen. En uh, ik, ik begin hier al een heel mooi lijstje te krijgen met allemaal boeken. Daar heb ik al hele mooie verhalen over gehoord. En uh, ja, volgend ja, ja. uur gaan we dat lijstje zeker aanvullen. Ik zou zeggen, blijf u lekker luisteren. Ja, ga ik doen. En bedankt voor okay. uw belletje. Dag. En uh, u kunt uh, volgend uur uiteraard uh, bellen, dat is naar het nieuws, uh, via 0800-1121. En ik ben heel erg benieuwd, ja, wat, wat, welk boek ligt er op dit moment op uw nachtkastje? Als u misschien net inschakelt, we hebben het dus vannacht over boeken. En uh, ik ben heel erg benieuwd, welk boek er op uw nachtkastje ligt. Een boek waarvan u zegt, dat moet je echt gelezen hebben. 0800-1121. Graag tot zo.